Gestart. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Goedenavond, ik ben Biem Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Asielzoekers uit veilige landen moeten weer naar gewone AZC's. Ze werden de afgelopen tijd opgevangen op speciale plekken in Ter Apel en Budel... maar daar vinden ze dat andere gemeentes nu aan de beurt zijn en die zijn niet gevonden. Asielzoekers uit veilige landen werden bij wijze van proef opgevangen op sobere locaties, waar veel minder voor ze geregeld wordt dan in gewone AZC's, in de hoop dat ze hier niet meer heen willen komen. Het zijn vaak mannen uit bijvoorbeeld Marokko of Algerije die nauwelijks kans maken om te mogen blijven. Ze zorgen voor veel overlast en diefstal en zijn gewelddadig in het OV. Terwijl in ons land miljoenen mensen nog een boosterprik moeten krijgen, zijn ze in Israël al een stuk verder. Daar gaat het inmiddels over een eventuele vierde prik. Correspondent Ties, Correspondent Ties Brok. De hoogste baas van het ministerie van corona, die zegt dat die vierde prik aan alle Israëliërs wordt aangeboden. De vraag is niet, of de vraag is alleen nog, wanneer? 150 ziekenhuismedewerkers, die hebben hem al. Ruim 80% van de winkeliers is bang dat hun zaak deze lockdown niet overleeft. Dat zegt Winkel organisatie in retail. Ook zouden de steunmaatregelen onvoldoende zijn. Winkeliers in het Groningse Winschoten, die krijgen een beetje hulp deze dagen door een verpakkingsbedrijf uit die plaats. Dat deelt dozen uit, zodat winkeliers hun spullen op kunnen sturen. Ja, het stelt natuurlijk voor een paar dozen weggeven, maar die mensen hebben het natuurlijk heel zwaar, ze moeten dicht. Uh, dat is natuurlijk vreselijk. En wij zitten in een sector waar het wel heel erg druk is. Uh, dus ja, waarom helpen we de mensen niet die het wat, nu wat minder hebben? Nou ja, dit, dit, dit is uh, ontzettend lief en uh, dat iemand dat doet en toch om een ander ding op deze manier, uh, ja, fantastisch. In totaal worden 15.000 dozen gratis uitgedeeld in Winschoten. Het weer, het wordt hartstikke koud vannacht. Van min 1 langs de kust tot min 6 in het binnenland. Morgen kans op mist en in die mist komt de temperatuur niet boven de nul. Op plekken waar de zon wel doorbreekt wordt het maximaal 3 graden. Zandag het is 11 uur. Dit is Play It Loud.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 ...van het album de reis maar eerst Guns N' Roses. You put me like mine.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 the next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 draai ik hun minst hoge notering op 1047. Die gaat horen Faster van het album The Unforgiving uit 2011. En daarna weer een portie grunge van de zes jaar geleden overleden Scott uh, Weiland... de zanger van Stone Temple Pilots... met hun grootste hit en enige notering in de lijst op 983. Vorig jaar nog 950, dus drie plaats, uh, 33 plaatsen gezakt. Maar eerst With Totation met Faster. Geniet ervan...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 Hear it! blijft dit. ACDC met Let There Be Rock op nummer 719 dit jaar. En het komt uit 1977 en in de Australische charts kwam het nummer op nummer 82 uit in de lijst. Angus en Malcolm Young met Bon Scott samen schreven het nummer. En het nummer is ook door verschillende bands gecoverd. Onder andere door Hard Ons met Henry Rollins. Die brachten het nummer uit in 1991.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 Uh, volgende week kan ik jullie vertellen... heb ik een heerlijke avond in de planning. We gaan uh, de top 20 van beste Black Sabbath-nummers draaien. Dat wordt helemaal vet. De grondleggers van de heavy metal mogen natuurlijk niet ontbreken... in play it loud. Uh, ja, dat, uh, daar kijk ik nu al heel erg naar uit. En ook binnenkort kan ik jullie vertellen... heb ik een interview met een muzikant. En die heb ik aankomende donderdag. En het programma komt binnenkort uit. Ja, dat wordt waarschijnlijk volgend jaar. Maar nu is het nieuws van 12 uur.